Met de bak? Alsjeblieft. Wilt jullie wat drinken? Graag. Wat wilt jullie drinken? Hebt u een jonge Geneva? Ik heb jonge Jenever. En Nicoline? Ik ook graag. Ik dacht dat vrouwen geen Nevel dronken. Nicoline wel. Haar grootvader was caféhouder. Ha. Karel wilde je graag weer eens ontmoeten...